10 uur remonsereen met het NOS-journaal. De Rabobank krijgt iedere week honderden miljoenen euro's aan extra hypotheekaflossingen binnen. Volgens Rabotopman Brugging komt dat door de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Huizenbezitters bereiden zich voor op een beperking van die hypotheekrenteaftrek. Brugging zegt dat in NRC Handelsblad. Toezichthouder Opta gaat onderzoeken of KPN de zorgplicht heeft geschonden.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 Een deel van het winkelcentrum is vernieuwd, een deel is gesloopt. Veel minder mensen zijn dit jaar van plan om iets aan Valentijnsdag te doen. Q&A Research and Consultancy heeft onderzoek gedaan... naar de plannen van mensen voor 14 februari. En daaruit blijkt dat 1,3 miljoen Nederlanders een Valentijnskaart willen sturen. Een half miljoen minder dan vorig jaar. Verder zijn veel minder mensen van plan om iemand mee uit eten te nemen. Volgens Q&A zien veel Nederlanders Valentijnsdag als een commerciële uitbuiting... Twee derde van de ondervraagden gebruikt woorden als commercieel, onzin en geldverspilling. En dan het weer. Het wordt een zonnige dag met vanmiddag kans op wat wolkenvelden. Maximaal rond 4 graden onder nul. Morgen dooien vanuit het noorden, maar in het zuidoosten blijft het vriezen. Dit was het NOS Journaal. Vereniging Eigen Huis behartigt de belangen van mensen met een eigen huis. Dat huis moet lekker warm zijn.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 Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Vier minuten over tien. Welkom terug bij de Nieuwsshow. Over ruim twintig minuten leidt Inget Hogevorst ons rond in Boekerland. 1, twee, drie, vier hele stapel. Ja, ik heb twee Nederlandse fictietitels meegenomen. Echt een oude rot in het vak. Mensje van Keulen kwam tot iets ja. verrassing. Ja, heel leuk. Uh, deze week met een uh, zwarte komedie, zeg maar. In de vorm van een roman. En de liefde heeft geen hersens. Nou, daar is je het ook helemaal gelijk in. Absoluut. En een debutant, David van Bodegom. Die als tropenarts in Afrika werkte. En daar echt prachtig over schrijft in... Nood breekt wet. En dan heb ik meegenomen James Melahan Kane, Mildred Pierce. Dat is een Amerikaanse klassieker uit 1941. Over een alleenstaande moeder die echt alle gevaren van de maatschappij trotseert. maar vergeet zich te panzeren tegen haar dochter. Een secret. Nou, het is misschien dat de luisteraars haar nog kennen van de film. Dat is een heel beroemde verfilming, mm -hmm. Joan Crawford. Het mm -hmm. is dat. En uh, het, uh, de aanleiding dat, deze, dat dit boek uh, is heruitgegeven... er komt een televisieserie, groot succes geweest al in Amerika... met Kate Winslet. En die komt nu, is aangekocht in Nederland. Oh, nou. Dus dat is heel erg leuk. Dus voordat de luisteraars daar nu naar gaan kijken... moeten ze misschien eerst het boek lezen. En dan heb ik uh, Liefde, over de liefde... We waren toch met die liefde. De liefde heeft geen hersens, volgens Mensen van Keulen. Nou ja, psychologe Tida Pronk probeert toch iets te zeggen over de liefde. Want er is heel veel onderzoek al gedaan naar wat liefde nou is en hartstocht. En het is hartstocht, de psychologie van de liefde. En dat ga ik straks iets over vertellen. Het is een non-fictie. Spannend. Spannend, ja. ja. Is heel spannend. <laughs> voor iedereen. Oké, okay, nou hartstikke goed. Dat uh, en meer dus over twintig minuten. Over een kwartiertje zoekt curator Mark de Beijer van Museum Katharine Convent. Een plekje voor een gigantisch en eeuwenoud predikantenbord. Kijkt u vooral even bij u in de hal. Het is een meter of zes uh, hoog. Als u ruimte heeft, ga maar vast meten, zou ik zeggen. En ter kwart voor elf een kort college fotograferen... en vooral observeren door Hans Aarsman... Maar we beginnen met poppen. It's the Muppet Show with our very special guest star, Miss Juliette Perrault. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight. It's time to yeah. open make-up. Nou, heerlijk, wel een beetje. Ja. Zit u ook zo'n beetje heen en weer te schudden? Ja, wij wel hoor. De Muppets zijn terug in de bioscoop deze keer. En dat wordt wel gewaardeerd als we de lovende recensies in de kranten mogen geloven. De poppen van Jim Henson maakten van 1976 tot 1981 furoren op televisie. In het even melige als absurde revueachtige programma, The Muppet Show waarin de wereldsterren van dat moment maar al te graag hun opwachting maakten. Jochem Jalink verslond het programma als kind... en besloot, geïnspireerd door Kermit... Ms. Piggy, Fozzie, Bear en al die andere wezens om zelf poppenspeler te worden. Tegenwoordig is hij als zogenoemde muppeteer te zien... in de rol van Angsthaas in het andere Jim Henson-programma Sesamstraat. En wij gaan met hem praten over de bekoring van het poppenspel... en natuurlijk van de muppets in het bijzonder. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt hier een heel leuk be beest. Je hebt mensen die op de webcam ja, precies, eh, kijken. Zou je die die zien nu eigenlijk, dat nu eigenlijk, nu eigenlijk oh, no. aan moeten zijn? Eigenlijk ja. wel, ja. Waar o hangt hij eigenlijk? Daar, ja. daar, daar. Wow. Zet drie kamen aan, hè? Zo, big brother dit, hoor. Hé, <laughs> ja, ja. Hey, maar dit is, geen, dit is geen karakter uit de Muppets, hè? Dit is geen karakter uit de Muppets. Dit is, een, uh, dit is een karakter uit uh, een voorstelling, theatergroep Dox. Uh, La vie, c'est ja. Het leven is een grapje. Ja. En uh, ja, ik ben, ik ben een van de acteurs ja. uit de voorstelling. Ik maar, speel een conciërge. Ik en ben Randolph, trouwens. Ja, maar uh, een Muppet zou niet mogen? Nee. Nee, de Muppets zijn een... Uh, een gecopieerde naam mm -hmm. voor alle <coughs> excuses. <coughs> mm -hmm. <coughs> <coughs> gaat dit? Gaat goed. Mm Het -hmm. um, <laughs> geldt voor alle personages uit de Muppet Show, mm -hmm. Sesamstraat, uh, de Fraggles, alle poppen van de studio van Jim Henson. Ja, dus daar mag je gewoon niet mee, uh, mee gezellig naar de studio komen. Nee, dat zou je meteen... die, die, uh, in... die hebben allemaal hun eigen leven. Ook. Ik snap het. Hey, even over die film, hè, want dat is toch de, de aanleiding voor dit gesprek. Hm. Uh, die, die, die film, die, die, in die film wordt al gezegd: mensen zijn muppets moe. Hè? Ja. Uh, de, die studio die zit, die, die zit verla loopt, he, staat er verlaten bij. Er spinnen raggen en zo. Mensen hebben helemaal geen zin meer in die, in, in, in die Muppets. Ja. Was het ook zo? Uh, in zekere zin wel. Uh, de Muppets hebben al een tijdje niet zo heel veel meer gedaan wat de moeite waard is. Ze zijn ook wel nog steeds aan het werk gebleven. Ze hebben ze nu en dan nog wel een film gemaakt, of een special, of een gastoptreden. En die, maar die het waren was, volgens hun vergane... hè? Ik vond ze zelf uh, ook redelijk tenenkrommend. krommend. Vergaande glorie, uh... gewoon. Ja, absoluut. Het was niks in vergelijking met wat de Muppetshow was en de eerste films. Het is langzaam maar zeker steeds meer ja, ja, heuvelafwaarts gegaan. Uh, ja, echt op het punt dat ik zei van nou, ik kijk er nou omdat er muppets in zitten, maar leuk is anders. Het, het grappige is dat in deze film uh, spelen ze daar ook mee, juist met dat idee van nou, we zijn vergader Glorieë. Ja. Hoe vond je de film? Ik vond hem zelf ontzettend leuk, mm. uh, ook als fan zijnde. Zo uh, zitten er heel veel uh, ja, wenkjes in naar de trouwe fans toe. Ja, ik heb er wel van genoten. Ik vond de muziek ergens leuk. Ik vond, ik vond er erg goede grappen op in zitten. En leuke gastoptreders. Uh, David Grohl, de drummer zit er onder andere in. Uh, ik ga ze niet allemaal verraden. Nee. Want dat, dat, moet, dat moeten de mensen zelf maar zien in de bios. Het, het klinkt misschien een beetje raar. Als ik de film uh, nog een keer pro probeer terug te halen... had ik het gevoel dat... Eigenlijk de enige echt betrouwbare types, dat waren die Muppets. De mensen die erin speelden, die waren volkomen ongeloofwaardig. Nou, ik ben heel blij dat je dat zegt. Ja. Uh, het, het, het gaat ook om de poppen. Ik bedoel, hij heet ook de Muppets. Dit is nu de poppen. En pop niet de humans. Nee, maar het is zo dat Disney... Kijk, die Jim Henson, die die poppen destijds heeft gecreëerd... Uh, die is overleden. Ja. Zijn, uh, de erfen hebben doen, de hele boel verkocht aan Disney... En, en Disney heeft nu deze film gemaakt. Ik, ik vind, en volgens mij past Peter met mij eens, dat je dat wel merkt. Dat er toch een beetje een zoetsappig Disney-sausje overheen gekomen is. Um, aan de ene kant is het wel waar en zeker. Ik ben het er absoluut mee eens als je kijkt naar de, de scènes met puur de acteurs. Ja. Daar, daar zou je niet echt. Uh, daar, daar verwacht ik niet echt groot. Nee. Verwacht geen groot acteerwerk als je daarnaar, uh, daarnaar kijkt. En dit lijkt me nog een eufemisme wat je nu zegt. <laughs> ja, hè? absoluut. Absoluut. Ik vond dat zelf. Uh, ik, ik heb de film ook in Amerika gezien destijds. In november, toen hij daar in uh, première was. Met een groep Amerikanen. Ben je er speciaal van naartoe gehad? Ja, zeker weten. Ik wilde, ik wilde mee kunnen praten met mijn medefans. Ja. Dit is zo'n grote happening. Voor het eerst in twaalf jaar de Muppets weer op het uh, grote, grote... En je mippendoek. bent dus speciaal naar de Verenigde Staten gereed om de, of, gereed, of <laughs> uh, om, om uh, uh, um de film te zien. Ja, onder andere. Ik heb ook, uh, ik heb ook de, de Henson uh, poppen workshop... Bezocht waar, uh, waar de poppen gemaakt worden voor Sesamstraat en voor andere producties, en nog allemaal andere dingen gedaan die met Hensen te maken hadden. Ja, maar trouwens, de, in die film kan je wel rijden hè, naar de Euro van Europa naar Amerika ja, via de kaart. Ja. Hoe dat precies werkt, dat, dat moet je in de film zien. We moeten dit toch even aan het luisteren uitleggen, want ja. we zitten dus met Jochem te praten, maar ik moet me ook echt heel erg concentreren, omdat je vanzelf eigenlijk meer naar die pop uh, gaat kijken... die ja. dus ook uh, een beetje meelult in de... waar of niet, mogen we het zo zeggen? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Ja. En weet jij daar ook wat van dan? Ja, daar weet ik zeker wat van. Kijk, een, een, een pop is iets wat je normaal gesproken niet zou verwachten. Dat is ook een van de, uh, de magische punten van de muppets. Je verwacht niet dat een, een kikker opeens gaat praten... Of een, of een varken, of dat ze kunnen gaan zingen... of dat ze gewoon hier in de studio in levende lijven zitten... En dat is ook het verschil tussen bijvoorbeeld een, uh, een pop... en een tekenfilmfiguur of een uh, computeranimatie. Mm. Mm. Een pop bestaat echt. Ja, maar een jij... tekenfilmfiguur bestaat niet. Ja, maar je hebt geen ogen. Tenminste, ik zie nee. geen ogen. Dat klopt. Voor de luisteraars, ik heb uh, twee wenkbrauwen. En daar zitten ogen ja, onder, bij wijze van spreken. Maar dat is eigenlijk ook maar een illusie. <lacht> um, maar je gelooft toch dat ik ogen heb... Mm. Je ziet hier wel een gezicht in, of niet? Ja, ja, ja. ja nou, kijk, uh, daar, daar, daar heb je het al. Misschien iemand die net uit een fikse ruzie tevoorschijn is gekomen. <laughs> ik wil toch... Ja, die zouden ze blauw zijn, hè? <laughs> oh, ja. Maar goed, uh, dus het feit dat jij dus helemaal uh, de, de, de, als vak poppenspeler hebt gekozen... dat komt door, door de Muppets, begrijp ik. Hè? Is dat mijn vragen voor hem? Nee, voor jou, voor okay, Jochem. Ja, ja. <laughs> uh, ja absoluut. Ja. Ik was als kind een enorme Muppet-fan. Sowieso, ik ben, ik ben opgegroeid met, met Sesamstraat en de Fraggles... Oh, uh -huh. en andere jeugdseries van Jim Henson en waar Jim Henson aan gewerkt heeft. En toen ik een jaar of zes was, zag ik voor het eerst een aflevering van de Muppet Show. En dat had zo'n enorme invloed op mij, dat ik spullen ben gaan verzamelen... Ja. En die Jim Henson hè, die is overleden, nou, volgens mij al een paar decennia geleden. Ja, 1990 uh, is hij uh, ja. overleden. Uh, Daar weet je natuurlijk ook van hoe hij in de tijd op het idee kwam om die muppets te creëren. Ja, het was, een, uh, hij wilde, uh, het was niet zozeer een interesse in popperspel, maar meer in televisie. Hij, heeft, hij is in 55, 1955 begonnen. Hij wilde dolgraag een baan bij de televisie, want het was toen natuurlijk een helemaal nieuw, uh, nieuw medium. Mm -hmm. Um, en hij zag ergens een advertentie, dus daar nou, we zoeken een poppenspeler. Dus toen maakte hij gewoon een paar poppen en hij zei... nou, nu ben ik een poppenspeler, dus willen jullie mij nu in dienst nemen? Nou, dat wilde ze wel. Hij heeft toen een soort show achtige dingen gemaakt van, uh, van twee minuten... voor een uh, plaatselijk tv-station. Sam and Friends heette dat. Mm -hmm. En daarvandaan heeft hij commercials uh, ontwikkeld. Toen kwam Sesamstraat en daarna de muppetshow... Um, maar Hij ontdekte al snel, want hij was vooral kunstenaar. Hij heeft veel geschilderd en, mm. uh, en ontworpen en getekend. En hij ontdekte al snel dat je die poppen uh, heel geschikt kon maken voor televisie. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Kermit. Kermit heeft hele grote ogen en een grote bek. En dat is een pop die het heel goed doet in close-ups. Als je ook die film ziet, mm -hmm. hij doet het fantastisch op de grote witte doek. Ook als je hem met hele kleine vingerbewegingjes Ja, omdat speelt. hij echt mimiek krijgt. Hè? Ja, echt met hele kleine vingerbewegingjes Maar wordt hij dan nog steeds ook... Uh, die, die keur met in die film, wordt hij dan nog steeds met een hand bediend? Ja, het is allemaal... Er, er zit geen enkel CGI-moment uh, in. Wat, wat? Uh, computeranimatie. Oké. Okay. Hooguit uh, hoog dat er wel eens een keer een, een poppenspeler is weggepoetst... Of een, uh, of een stokje, of iets dergelijks. Maar de poppen zijn nog steeds puur live uh, poppen. En daar hebben ze bewust voor gekozen. Want zoals ik net al zei, je weet van een computeranimatie dat die niet echt bestaat. Want ik vroeg mij af, want er zitten dus nog steeds gewoon handen in, in die poppen. Ook in deze film die nu in de bioscoop is. Ja. En die stemmen, want ik neem aan dat een aantal mensen gewoon overleden waren... of te oud om überhaupt, überhaupt dat nog te doen. hebben ze dat dan? Ja, dat, vind ik, dat vind ik zelf een van de mooie dingen aan de film. De, de, de, de, de gemiddelde kijker zal dat waarschijnlijk niet opvallen. Maar in de loop der jaren zijn er mensen overleden, waaronder Jim mm Henson -hmm. zelf. Uh, er zijn mensen met pensioen gegaan. Uh, Frank Oz, die Miss Piggy speelde, die is gestopt. Die is uh, gaan regisseren. Dan moeten er dus nieuwe spelers worden ja. gezocht. Die niet alleen de stemmen kunnen doen. Want je speelt zowel de pop als de stem uh, tegelijkertijd. Um, maar je moet ook dat hele karakter doorhebben. Ja. En wat ik zo geinig vind aan deze film... is dat alle personages helemaal terug zijn... en ze hebben allemaal hun eigen stem weer terug. Terwijl bijna geen enkele... Gonzo is de enige die nog zijn eigen poppenspeler heeft. De great Gonzo. Dat en de rest gaat... is allemaal nieuwe mensen. Maar die hebben dus, allemaal dus kennelijk mensen gevonden die dat perfect gewoon weer, weer, weer zo doen. Want ik heb het verschil niet gehoord. Nee, absoluut niet. Het is, uh... Maar wat voor gevoel je had, was dat het anarchistische dat er toch wel vaak in zat in het begin. En het plagerige en mensen een beetje toch echt treiteren enzovoort. Dat dat eigenlijk weg was nu. Uh, ja, de originele Muppet-shows waren inderdaad wel anarchistischer dan deze huidige film. Ik weet niet precies waar dat in zit. Misschien is het de tijdsgeest. Ze hebben namelijk ook geprobeerd in de jaren negentig... om de Muppets een soort cynistischer, uh, uh, een cynischer trekje te geven. Hebben ze een soort Muppet-show van de jaren negentig gemaakt. Muppets Tonight. Mm -hmm. En dat is geflopt. En ik zit er nog uh, wel eens naar te kijken. Ik heb alles natuurlijk op video... En dan denk ik van, nou ja, hoe komt dat eigenlijk? Want er zaten wel redelijk goede stukken in. Maar je merkt dan dat het karakter van die muppets... is dan weg. Het is alleen maar hakken. Oh ja. Maar ook echt hakken zoals dat op zijn Amerikaans in de jaren negentig toen ging. Gewoon alleen maar iedereen afbekken. Ja, en, en dat, dat is, dat is ook natuurlijk. weer niet. Ja. Wat ik me wel kan, uh, kan indenken... ik denk dat Randof het daar wel uh, mee eens is. Ja, zeker. Kun jij erover vertellen? Ja. <laughs> um, wat, wat, wat wel zo is in deze tijd, is dat wij in Nederland een stuk, uh, stuk harder zijn geworden. En wij, wij kunnen niet meer zo goed tegen te veel vrolijkheid. Wij denken dan al snel van: uh, oh, dat, dat, dat, dat is te vrolijk, dat is ongeloofwaardig. Of in het ergste geval, waar ik zelf helemaal niet mee eens ben, dat is links. De Muppets worden nu ook links genoemd in de is dat zo? In Fox News. Er, er was een heel item met mensen. Is dat zo? Ja. Wat met Fox News, dat was nog een heel ding... En waarom worden ze dan links genoemd? Nou, dat was in de film. Daar zit dan een, een, een rijke oliemagnaat oh, die, ja. de, die, de, die de studio wil afbreken. Omdat er olie onder de grond zit. Ja. Ja. ja, dus Fox News zegt, wacht nou eens even. De Muppets zijn dus tegen olie. Dat is communistisch. Echt waar? Ja. En toen zijn Kermit en Miss Piggy daar nog keihard <lacht> op teruggekomen. D dit, dit is echt wat jij op televisie daar hebt gezien? Ja, dit, uh, dit soort dingen volg ik nou, hè. Ja. ja. Onwaarschijnlijk. Ja. <laughs> terwijl, terwijl, luister, dit was gewoon, ja, daar ging het helemaal niet om. Het was gewoon een totaal cliché van de, van de, van de ma man die uit was op geld en dan de Muppet studio af wil breken omdat er dan zogenaamd olie onder de grond zit. Ja. Maar goed, dat ze dat dan serieus nemen, dat, dat is een wat zijn die uh, achtig motief toch? Ja, precies. Ja. ja, maar goed, ik vond je ook niet. Dit is, want die Muppets dat was destijds gewoon bij volwassenen ook een heel groot succes. Ja. Ik vind dat het nu weer een beetje een kinderfilm is geworden. Ik denk dat dat deels een uh, uh, bewuste keuze is geweest. Omdat het natuurlijk uh, volwassenen en nostalgiefans is een leuke doelgroep. Maar niet maar groot genoeg. Het, het moet natuurlijk ook een beetje lucratief blijven. Je moet natuurlijk wel een beetje... Ik denk wat Disney wel een beetje wil... is dat er voor, ervoor zorgen dat die characters wel blijven bestaan. Ja. Vandaar dat er ook veel op kinderen wordt gericht. En ja. Vandaar ook de supermarktactie bijvoorbeeld. Bij, dat die voor oh, jong oud bij is. De, de, de grutter, hè? Ja. Ja, ja. ja. Ik zie steeds meer kinderen nu met, met, met kermits en bossy ja, bears te, rondlopen. Te, te, terwijl die de karakters eigenlijk helemaal niet kennen natuurlijk. Nee. Ja, misschien dat hun, uh, hun ouders erover verteld hebben of ja. zo. Dat zou kunnen. Maar, maar gewoon, ze willen gewoon weer een heel nieuwe, een nieuwe generatie aanboren. Hè, ja, en eigenlijk... ik denk dat dat ook wel een van de redenen is... waarom ze hebben gekozen voor juist die stijl... in ja. plaats van iets wat puur over de hoofden van kinderen heen gaat. Ja. Hey, en trouwens, tot slot, waarom heet ze eigenlijk de Muppets? Uh, er gaat een uh, gerucht de ronde dat uh, Jim Henson had bedacht... dat het gaat om een mix tussen marionet en puppet. Aha. Een uh, marionette is dan een pop en, touwtjes en een puppet is uh, ja, okay. alle soorten nou, speelpoppen. Weten we dat ook weer. Hartelijk dank uh, voor jullie komst naar de studio. Uh, poppenspeler en muppetier uh, Jochem Jalink hoorde u. Hij is trouwens vanmiddag in Heerenveen te zien. Hè? Met Dirk Schelen in een dikke dik voorstelling. Weer iets Klop. heel anders. Maar als u denkt, goh, ik wil die man wel eens in het echt zien. Ga erheen. En, uh, het ging dus over de muppets. Een nieuwe film met de beroemde poppen van Jim Henson. Zou ik er nog één ding aan mogen toevoegen? N mm. Nou, echt, één ding, heel heertje. kort. Nou, voor de mensen die iets meer anarchistische poppen willen zien, live on stage van 19 februari tot 26 februari in Amsterdam, het Pop Arts Festival. Met top acts, allemaal met poppen, over, van over de hele wereld. Oké. Okay. Goed, dankjewel. En uh, u kunt ook altijd via onze site dit soort informatie nog bemachtigen. Maar. En de groeten aan dikke. Dik. Zit hij nog in de auto? Uh. Nee, dikke, Dik die, uh, die zit waarschijnlijk al in Heerenveen. Ah, oh, oké. Okay. Ik zal hem uh, de groeten brengen. Goed, doen. heel graag. Tot ziens. Doei. Oei. Museum Katharijnen Convent in Utrecht is naast op zoek naar een bestemming voor een oh. eeuwenoud predikantenbord. Dit bord is een belangrijk protestants erfgoed en moet behoed worden voor de slopershamen. Het is afkomstig uit de Nederlands hervormde kerk uit Portugal. Zoals gezegd, het meet 6, niet alleen omhoog, maar ook in de breedte 6 bij 6 en bevat een schat aan informatie. Het Katharijnen Convent stelt nu delen van het predikantenbord ten Toon. Mark de Beijers is bij ons aangeschoven. Hij is conservator van het Museum Catharine Convent en projectleider van de handreiking Roerend Religieus Erfgoed. Klinkt geweldig. Goedemorgen, meneer de Bijer. Goedemorgen. Ja, wat moet je met iets van 6 bij 6? Dat is lastig, hè? Dat is heel lastig. En dat is iets waar wij natuurlijk als museum ook tegen aangelopen zijn. Uh, wij zitten zelf in een uh, middeleeuws, laat middeleeuws klooster in midden in, in Utrecht. Prachtig verbouwd. Prachtig verbouwd, um, um, mooi gebouw, maar ook wel, Het uh, kent ook wel zijn beperkingen natuurlijk. En, um, Jullie kunnen het zelf niet houden? Wij kunnen het zelf niet houden, nee. Wat is een predikantenbord? Een predikantenbord is uh, normaal gesproken een naamlijst met daarop de predikanten die uh, in die kerk gestaan hebben. Uh -huh. um, uh, dat is meestal een los paneel dat, dat, je, dat je in, in bijvoorbeeld Nederlandse vormde kerken, dus een protestantse kerk tegenkomt. Uh, maar dit is een iets andere vorm en dat maakt hem gelijk ook uniek. Ja, en dan zou ik zeggen: uniek predikantenbord, dat hou je dan toch zelf? Dat is, dat is inderdaad ook, uh, uh, we zijn een logische plek. Museum Katerenstofent, yeah. Museum voor Christelijke Kunst en Cultuur. Oh, dus voilà. op het moment dat je uh, zo'n bord tegenkomt, moet je hem ook uh, zelf houden. Waarin het niet dat wij, uh, dus midden in die binnenstad zitten, uh, wij hem niet kunnen presenteren. Hmm. Daar zijn we gewoon echt, hebben we gewoon de ruimte niet voor. Yeah. Uh, en hetzelfde geldt voor onze depots. Onze depots uh, zijn verspreid her en der over het gebouw. Zijn uh, kleine depots, het past er gewoon niet in. Maar nog nou, even, het, het is dus gewoon een, een paneel... en daar staan alle namen op met de jaartallen en dat is het. Dus vanaf de, de, vanaf de reformatie, dus vanaf 1583... Uh, staan de predikanten vermeld, tot en met 1829. Uh, dus dat, is, dat, is, dat maakt het dus waardevol... dat je, dat je een, een overzicht hebt van uh, alles wat in die kerk ooit gestaan heeft aan protestantse predikanten. Maar er staan geen uh, portretjes bij, hè? Er staan geen portretjes bij, nee. Nou begreep nee. ik dat dat in de tijd uh, als koorschot is gebruikt. Ja. He? Het werd gebruikt om... Uh, uh, nou ja, vertel, leg doe dat maar uit. Nou ja, dat is dus inderdaad het unieke aan, aan dit ding. En dat maakt hem dus gelijk ook zo monumentaal, zo groot. Um, uh, waarschijnlijk zo rond 1775, dus in, in de 18e eeuw... Uh, heeft men uh, de inrichting van de kerk veranderd. Uh, in de protestantse. kerk... Kerk is het koor niet zo belangrijk. Dus het koor is afgescheiden van het schip... met een groot nou, houten schot, eigenlijk een koorschot. Um, dat is iets wat vaker kwam, voorkwam in Nederland. Alleen hier hebben ze dus alle predikantennamen er in uh, uh, 1775 op aangebracht... En dat maakt dus uh, dat het nergens er anders... Uh, mij is in ieder geval nergens anders een voorbeeld in Nederland bekend. Hmm. Maar, wat verwacht u eigenlijk? Dat, dat mensen zich melden? Wie moet zich melden? Want ik, ik neem niet aan dat... Uh, Particulier een, nou, een tafel voor uh, groenten van wil maken. Dat nee, je dat zeker niet. Nee, nee absoluut niet. Nee, kijk, een van de belangrijke dingen die wij dus nu ook zelf zeggen van... Uh, wij... We kunnen het dus niet bewaren, hè? Zoals, zoals u terecht zei. We kunnen het niet bewaren, ja, maar dan moeten we ja, dus wel. Het, Ik vind dat jullie het wel moeten bewaren. Nou ja, dat, dat, is, dat vind ik de vraag. Want voor mij is het belangrijker dat zoiets te zien is. Dat het gepresenteerd wordt. Kijk, wij zouden het uh, ergens anders op kunnen slaan. Maar waarom zou je dat doen als we ook een plek zouden kunnen vinden? Dus die bemiddelende ja, rol een, hebben we nu op ons genomen. het is toch een kwestie genomen. van een keus? Dan, dan doe je toch iets anders in de weg? Nee, maar dat past gewoon niet. Vindt? Kijk, we hebben gewoon die, het is zes, zes meter. We hebben geen ruimte van zes meter. We hebben één ruimte van zes meter. Oh, dat is het. En daar uh, staat, uh, uh, staat onze middeleeuwse collectie. Ja, een middeleeuwse collectie met 18e eeuw. Dat, dat, dat past niet. Dus dat, dat lukt niet. Ja, uh, maar wie moet het dan? Uh, Ik hoop Waar dat, hoop uh, dat uh, een iemand bijvoorbeeld... Uh, een museum, collega museum. Daar zijn we mee bezig. Van, hebben jullie interesse? Wie? Uh, dan zou je aan musea kunnen denken met een regionale functie rondom... Nou, in de buurt van Portugal. Portugal. Ja, precies. Uh, een kerkelijke herbestemming zou ik een hele mooie vinden. Uh, dus dat een andere protestantse kerk zegt van... nou, dit vinden wij toch ook wel heel belangrijk. Ja, maar, ja, goed, maar ik het... wil graag dat het te zien is. Maar dit het... is zo'n belangrijk woord. Ja, maar bord, voor dit een andere niet. kerk, het hoort natuurlijk niet bij hun. Dat, dat heeft dan toch ook weer iets raars. Nee, dat... dus dat heeft, heeft iets eigenaardigs. Maar ze zouden dus in een breder perspectief van uh, het protestantse erfgoed... Uh, kunnen plaatsen. Oh. Nou ja, er is natuurlijk, uh, dit staat natuurlijk niet op zich. Hè? Want uh, er zijn natuurlijk heel veel kerken die niet meer als zodanig in functie zijn. En uh, ja, daar komen heel veel, heel veel spullen uit. Nou ja, dit Handreiking is, dit is een roerend religieus erfgoed is daarvoor ontwikkeld. Ja. En uh, wat houdt dat in? Nou, het predikantenbord is natuurlijk uh, exemplarisch voor uh, wat er uh, op de, dit moment op ons afkomt. Ja. En dat is niet alleen op het museum Catharine vindt, maar dat is ook op andere uh, musea dat is ook uh, binnen de kerkelijke wereld. Er gaan heel veel kerken dicht op dit moment. Ja. Uh, de afgelopen drie jaar zijn er al zo'n 300 kerken in Nederland uh, gesloten. Uh, dus dat zijn er, als je dat terugrekent, 100 per jaar, twee per week. Uh, als je dan ook kijkt naar de cijfers van het kerkbezoek... en als je dat per generatie bekijkt... dan zie je dat de jongere generatie al helemaal niet meer naar de kerk gaat... En uh, dat is te verwachten, is dat er nog veel meer ja. uh, gaat sluiten de komende tijd. Dat heeft natuurlijk gevolgen. Dat heeft gevolgen voor de mensen zelf. Dat heeft gevolgen voor de gebouwen. Ja, al die spullen. Wat moet je ermee? Maar het heeft vooral ook gevolgen voor die spullen. Mm. Uh, de verwachting is dat zo'n zo zo dikke 150.000 voorwerpen uh, straks overbodig zullen zijn. Ik denk zelf dat dat nog een redelijk lage schatting is. En dan is de vraag inderdaad van wat moet je ermee? Daarvoor hebben we die handreiking roerend. Maar wat houdt erfgoed. dat in, die handreiking? Uh, dat houdt in. Er zijn twee dingen. Ten eerste heb je een instrument waarmee je de culturele waarde kunt bepalen van mm -hmm. voorwerpen. Dus je kunt bepalen van wat is nou waardevol uh, hier binnen mijn kerk. Hè? Cultureel waardevol. En ten tweede hebben we een uh, stappenplan uh, voor herbestemming en afstoting van religieuze voorwerpen. Dus waar kan ik ermee naartoe? Hoe. Ja, raak ik er vanaf, om het een beetje kort te zeggen. Dat is wel grappig, want uh, uit, uit Rusland uh, betalen mensen, of uit China... Uh, grote bedragen voor allerlei religieuze dingen... die daar niet meer nodig zijn, kennelijk. Nee, nou ja, een van de belangrijke, uh, om het een beetje plastisch te zeggen... afzetmarkten, is inderdaad Oost-Europa. Ja. Uh, dat, is, dat gebeurt dat, echt heel dat erg. Document, terug, ja. en dat is dat is En dat heeft natuurlijk ook te maken met het Na het communisme zijn de, de lege kerken... Uh, die in de handen van de staat waren weer teruggegeven. Maar goed, stel nou dat iemand uit Rusland... zich Zegt u dan oké, okay, dat predikantenbord maar naar Vladivostok? Uh, nou, kijk, ik denk dat het buitenland, in dit geval, is anders. Maar van Kelke kun je zeggen: van ja, dat is niet heel typisch ja. Nederlands. Kun je weg. Dit is zo typisch Nederlands. Dit oh. zouden we wel voor Nederland. Maar wat behouden. doet het goed in Oost-Europa? Vertelt u eens: uh, kelken, avondmaalstellen, uh, kazuifels, dus liturgische kleding. Uh, dat doet het allemaal heel erg goed. Maria kerk, kerkbanken, uh, kerk Maria-beelden. Ja. Mm. Dat gaat echt op transport ah, naar, uh, ja, naar kan het zeggen, oosten. Ik transport naar. je kunt af en toe wel een vrachtwaggetje ja, laten goed. rijden, of niet? En dat gebeurt dus ook. Oké, okay. ja. en dat brengt ook wel wat centjes in dat de is de laag. Ofens, de, de, Ik moet daar wel, wel bij zeggen dat niet zozeer Museum Katerijn en dat doet. Wij nee, hebben die handreiking niet. ontwikkeld. Ja. Maar de kerken zelf, dus de eigenaren, die, uh, die doen dat. Ja. Maar goed, het predikantenbord uh, staat nu nog verweest... In het Katarijnenconflict. Ja, met daar één opmerking nog bij, inderdaad, is dat we wel echt een passende en ja. waardige bestemming zoeken. Oké, okay, nou ik hoop dat iemand zich meldt naar aanleiding van deze uitzending. Dat zou dat zo maar kunnen. Dat hoop ik ook. Ja, absoluut. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met de conservator van het Museum Katerijnen Convent in Utrecht. En hij is ook projectleider, mag u niet ontgaan zijn... van Handrekking Roerend Religieus Erfgoed. Mark de Beijer dus. En het ging over een predikantenbord uit circa 1775. Dat dreigt verloren te gaan. Nee hoor, als u belt, u bent van harte welkom. Wa waar moeten ze zich Het Museum Katerijnen Convent. Oké, okay. website enzovoort komt allemaal goed. Staat bij ons trouwens waarschijnlijk op de website. Juist. Oké, okay, hartelijk dank. Dank u wel. Ingrid. Take it away. Ja, zeker. Mensje van Keulen die kwam deze week, onverwachts. Met de roman Liefde heeft geen hersens. En uh, die hoofdpersoon is weer een typisch van Keulen personage. Namelijk de werkster Romy. Genoemd naar filmactrice Romy Snyder. Want dat vind ik altijd zo leuk van van Keulen. Al vanaf haar debuut bleek er zomer in 1972 is zij echt de vertolkster van het tragicomische in het leven van gewone mensen. Gewoon dagelijkse types die je natuurlijk zeker... Eh, nou, wat is het, 40 jaar geleden... helemaal niet in de literatuur tegenkwam. Oh. Hè? En eh, ja, die, dat zijn van die mensen die voeren hun ongelijke strijd tegen het noodlot. Eh, ze doen maar wat, ze proberen wat. En als het niet lukt, ja, dan grijp je naar de drank... of je haalt de gemene streek uit. En dat is ontzettend grappig, want daar is zij dus heel goed in. Enfin, He, met dit, deze introductie. Uh, Romy, uh, die gaat nog even langs... bij de buurvrouw, waar ze elke dag even langs gaat. Oude vrouw, oude, een, een, een balletdanseres geweest. Nou, ze zit wat stilletjes... Ach, en we komen in een boudoir met Maria Callas en Nurie en foto's. En ze zet fijn de stofzuiger aan en die is flink aan het zingen. En natuurlijk hebben wij als lezer al lang door dat uh, mevrouw toch uh, niet meer zal verroeren. Maar Romy stelt het nog even uit. Waarom? Dus die is dat huis aan het poetsen. Die vrouw die is, uh, die is dood. dood. Ja, okay. die is dood. En uh, hoe komt het nou dat ze daar zo lang op doet? <laughs> voordat ze er toch eventjes naar gaat kijken omdat ze denkt, Jee, die poes is weg, hè? de poes is er niet. En er zijn toch wat tekenen dat ze denkt, het is niet helemaal natuurlijk. En wie kan daar nou voor een aanmerking komen? Haar zoon natuurlijk, haar drugsverslaapte zoon. Want die heeft wel eerder ingebroken bij deze Nou, En dat is dus echt een hele leuke openingscène natuurlijk voor een roman. Uh, nou ja, wat doe je dan als moeder... Je gaat wat een beetje met broodkruimels in die mond... want die vrouw moet toch gestikt zijn, hè? En dan uh, alles lekker gepoetst. En dan gaat ze naar huis. Maar een dag later... dan, uh, dan moet ze toch de huismeester Harro waarschuwen. En dan komen we in, het, in, het, uh, in, de, in de geest van Harro. Nou, dat is een ongeveer uit Psycho weggestapte uh, vet... die ja. bij zijn moeder woont. En die al lang heeft als hij met haar bij, die, uh, bij onze Irma... onze oude balletdanseres rondloopt. Dat er niet... Iets niet klopt. En hij heeft daar zo gedacht over. Ik denk namelijk nou, dat zij er even woord. Maar hij heeft ook weer zijn belang om dat niet te zeggen. Want hij vindt het een lekker stuk. Hij vindt Romi wel leuk. Oh. En, uh, nou ja, en, dat, en dat, ja, dan heeft ze dus, dus iets op tafel gezet. En dat gaat dan natuurlijk rollen. De luisteraars moeten het maar zelf lezen. Maar het is ontzettend geestig. Zo'n zo zo zo boek. Ja, het is, is tragicomisch. Hm. Het is absurd. Het is heel leuk. Het is heel erg leuk. En uh, die Harro, dat is echt zo'n uh, met zo'n moeder... zo'n bazige, griezelige moeder. En uh, dat gaat zo'n verhaal rol. En het leuke is dat mensen van ook decennia lang toch uh, een beetje miskend is geweest. Men vond het niks. Kijk, in de jaren zeventig was literatuur helemaal in de vorm... Zij heeft zich helemaal op de vorm vastgebeten. Zij is geen taalvirtuoos. zij is echt een verteller. Iemand die het niet moet hebben van de mooie zinnen... maar gewoon van vertelkracht. Nou, ik en, vond haar vorige en, en, bundel van verhalen van geweldig. Ja, nou, dat wordt nu dus allemaal ook uh, ontvangen, jubelend ontvangen. Ja. Dus dat is heel erg leuk, dat dat, dat daar, omdat het vertellen nu veel meer naar voren is gekomen. De literatuur heeft zich als het ware uit, die, uit, die, uit dat vormcorset gezet. Het is dus, vanzelf weer... In, in, uh... Zit vanzelf, het gaat allemaal, ja. gaat allemaal weer vanzelf. En, het, uh, en, en uh, wat zij heel goed kan... Want ik dacht, kijk, als zij een Amerikaanse schrijfster was geweest... dan was ze lang bijvoorbeeld scenario schrijven geweest of zo. Want ze kan ook heel goed, de clou is ook heel leuk van dit verhaal. En dat kan zij bedenken. Dat, dat, is, uh, dat is heel erg... Uh, mm. Nou, dat is een gave. Uh, mensen van Dan, David van Bodegom. Ik zei het al, een debutant, die als de tropenarts in Afrika werkt. Een arts en historicus, heb ik begrepen. En die heeft daar heel mooi over geschreven. In nood breekt wet. Herlaat zijn de jonge tropenarts Tom naar een vergadering. Vergeten Hoek in Ghana reizen. En uh, dat is wel leuk, want daar doet hij. hij meldt zich bij, vlieg, bij de vliegtuigmaatschappij. als gehandicapt, zodat hij een rolstoel gratis. alvast mee kan nemen voor dat Missieziekenhuis. Nou, dat zegt wel iets over de stand van het Missieziekenhuis. Het ja. is echt verschrikkelijk. En uh, deze jongen is idealistisch. En daar gaat uiteindelijk het hele boek over. van uh, ja, hoe houdbaar zijn je. Ideale, als je dus in de ellende terechtkomt. Ja. En natuurlijk is het een verhaal. Je weet wel wat er ongeveer volgt. Natuurlijk verschrikkelijke beschrijvingen over operaties. Bij petroleumlicht. Een generator die maar één uur mag draaien. Uh, uh, een pater, twee artsen en vier verpleegers. En die moeten ongeveer nou ja een, een, een hele stuk land. Zo groot als Nederland met alle patiënten behandelen. Maar uh, wat vooral die, uh, die idealen op het... Pels, het is de tegenwerking van de bevolking zelf. Uh, die dus zich al melden... maar met de voorgeschreven medicijnen naar de markt gaan om ze te verkopen... En uh, zij hebben zelf medicijnen ingekocht. Malariapillen bijvoorbeeld. En het blijkt dus alleen maar zetmeel te zijn. Dus er wordt enorm gesjoemeld. Ik moest ook denken, want de, uh, de enige die eigenlijk ook over dit onderwerp geschreven heeft... is Bert Keijzer. Is natuurlijk bekend van uh, het refrein uh, is, hein. is hein, Precies. En uh, die ook, zeg maar, uh, die heeft ook een tijdje zelf... dus waren zijn eigen ervaringen... als pas afgestudeerd arts, die niet eens een troopopleiding had trouwens... in. Kenia of zoiets zat. En uh, daar heeft hij ook heel openhartig over geschreven. Hoe je maar staat te klungelen. Omdat je eigenlijk niet weet wat je moet doen. Je hebt een boek van... Uh, een boek, uh, wat moet ik doen? Dit moet ik spalken zo. Ik moet die ader afklemmen. Nou ja, en, je, en de lezer is natuurlijk een soort failleur. Want je bent alleen maar... Het is ook lekker om te lezen. Want al die wonden en dat pus. En, en je denkt alleen maar... God, wat ben ik blij dat ik er niet ben. <lacht> en, maar het ja. is heel leuk. Ja, ik moest denken aan Bert Keizer, Dat boek is al een jaren geleden. Maar die had een hele nuchtere visie op ontwikkelingssamenwerk, die zei... moet je je kunt iemand helpen bij de awas... maar niet bij zijn ontwikkelingen. Dit boek is veel idealistischer. Deze jongen, die, die kampt daar echt mee. En, uh, nou ja, Noodbreekt Wet is heel vlot geschreven... seppend, fragmentarisch, niet chronologisch. Hè. Helemaal volgens de literaire mores van deze tijd. Aan het eind loopt het trouwens wel mank. En dat, dat is niet goed afgewerkt. Uh, de psychologische onderbouwing van... De hoofdpersoon hij gaat uiteindelijk toch terug. Hij is doodziek. Hij is besmet met een, met een bacterie waar hij ook uh, aan sterft. En dat, dat wordt een beetje afgeraffeld. Maar wel interessant, noodbreekt werd. Oké, okay, dan naar James Mellenham Kane. Uh, om even de luisteraars iets te zeggen. Het gaat om het boek Mildred Pierce uit 1941. Misschien wel leuk om even in een literaire context te plaatsen. Hè, Kane is uh, debuteerde in 1934 met het beroemde The Postman Always Rings Twice. Oh, Ook verfilmd. Nou, en dat is, hij zit in een die literatioane van de tough Novel. Die heel erg opgang deed in de jaren 30, 40. Ernst Hemingway heeft het vooral uh, aangezet. Maar je moet ook aan Raymond Chandler denken. Maar ook bijvoorbeeld later aan um, uh, Richard Yates. de dus, uh, jaren 50. Zeg maar uh, boeken die fel realistisch waren. Die uh, de strijd ook van de klasse lieten zien. Maar dan niet op de tragikomische manier waarop mensen van Keulen dat bijvoorbeeld doen. De Struggle of Life van een gewone man. Maar... Echt heel serieus. En dan ook uh, gewoon geweld, seks, geld en wat er allemaal speelt. Dus de hard-boiled urban stories. Daar dat, dat, dat moet je hem in plaatsen. En uh, Mildred Pierce heeft hij een vrouw genomen als hoofdpersoon. Uh, dat was ook meteen een enorm succes, dat boek. Dat is een alleenstaande moeder. Althans, niet in het begin. Maar dan die man, die is werkloos, makelaar. En hij gaat vreemd en dan zegt ze eigenlijk al op de tweede bladzijde nou, als je dan toch naar de toe gaat, neem dan maar meteen je spullen mee. Nou, man weg. Maar ja, wat moet ze nu? Want ze kan de hypotheek van het huis niet betalen... En het enige wat ze kan, is taart bakken. En de, maar dat kan ze wel heel goed. En ze heeft twee dochters. En die vrouw, die werkt echt... Die werkt, jongen, die zet overal de schouders onder. Ze echt heel schrijnend. Ze moet als ze veerster werken. Wil daar thuis verbergen. Dus dan moet ze dat uniform steeds onder in de kast. En dan heeft ze zo'n dochter... Die daarachter komt. En is een nuffig, nuffig kreng. Zo verwend net. En die dus... Uh, die moeder ook werkelijk helemaal... Pak ze dat uniform en dan laat ze de zwarte uh, oppas die bij me werkt. Die moet dan dat uniform laten aantrekken. In ieder geval. Maar wat doet Ma? Ma is zo sterk. Mildred Pierce is zo'n sterke vrouw. Die weet zich echt van zijn veerster op te werken... tot eigenaresse van drie restaurants. En trouwt een playboy en noem maar op. Maar ze vergeet dus één ding, die dochter. En die maakt haar helemaal kapot. Nou, Dit is dus verfilmd ooit met Joan Crawford. Ik zei het al... Nu is er een nieuwe verfil met Kate Winslet. En dat is uh, vast heel erg leuk. Net aangekocht op Nederlandse televisie. En, maar het boek is ook heel mooi. Echt uh, prachtig is boek. Is het een serie of een film? Nee, het is een serie. Het oh. is een serie. En uh, er is een hele mooie scène in... Uh, want die Faida, die, die dochter, die, is, uh, die moeder heeft echt elke penny weggelegd... voor haar muzikale carrière. En er is een hele mooie scène in het boek. Dan zegt haar zangleraar tegen die moeder. Zij is een echte uh, coloratura. Een coloratura dat zijn, is een operazanger die kan al die kleine nootjes achter elkaar. Hij zei, er zijn er maar een paar in de wereld. Mm. En ze zijn slecht. Het zijn slangen. Het zijn serpenten. Ze willen alleen maar hè, geld. Maar het helpt allemaal niet. Die moeder is... ja, obsessed. In love. Eigenlijk met die dochter... die die dochter, die, dat, dat, dat maatschappelijke, wat die dochter kan bereiken. Maar, ja, uh, maar dat maakt er helemaal kapot. Aan het eind zit ze weer met die ex in de oude huis. Oké, okay. ja prachtig. <lacht> prachtig. Jij ja, het maar, want het is zo mooi namelijk. En dan zegt hij, en dan zegt die, dan zegt die, dan zegt die man wel tegen de ayo, ah, laten we de pest krijgen. En hij heeft ze ook zoiets van oké. Okay. <lacht> maar ze heeft alles meegenomen. Ja, hartstocht, liefde. Liefde van moeder, dochter. Dat is natuurlijk ook het thema van romans en verhalen. Is hartstocht, liefde. Dat weten we allemaal niet. Psychologen hebben de afgelopen jaren heel veel onderzoek nagedaan. Met name in de biologische psychologie of de neuropsychologie. He, bijvoorbeeld kun je de staat van verliefdheid zien. Uh, in, is dat een soort activiteit in de hersens? Dus ze hebben heel veel hersenonderzoek gedaan. En wat Tila Pronk, psychologe, doet in dit boek... Hartstocht, de psychologie van de liefde. Is eigenlijk al die onderzoeken op een rijtje zetten. en een beetje zo aan elkaar schrijven. Uh, uh, en daar komen wel aardige dingen uit. Waarom bijvoorbeeld vinden we bepaalde mensen aantrekkelijk? Dat zit natuurlijk in, waarom is iemand knap? Waarom vinden we iemand knap? Dat zit natuurlijk in het, uh, in het gezicht, hè, symmetrie van het gezicht. Maar niet alleen, we schijnen ook een soort. Uh, als we iemand tegenkomen die we aantrekkelijk vinden, dan scheiden we ook een stof af. En, eh... Uh, <laughs> ja, ja, tof. ja dat is toch hoe je erbij kijkt, ja. ja. Van een bunzing. ik uh, ja, zijn wel erg gevoelig voor de geur van een bunzing. En we uh, hebben, hebben diergedrag, hè. Vrouwen ja. gaan dus uh, met hun heup, heupen bewegen. Ja. En hun hoofd. En mannen, wat doen mannen, denk je, Peter? Ik heb geen idee. Een beetje de apenlook, ja? <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Ze maken brede <laughs> Nou ja, dat soort dingen. En verliefdheid, ja, dat is natuurlijk een soort ongeplande, ongecontroleerbare toestanden. Dat is tot alleen maar hormoon gestuurd. Maar he, luister, cortisol, dopamine. Al, al, als je een abonnement op de vrouwenbladen neemt, dan krijg je hel, elke week dit soort onderzoeken. Ja, is en, dat, vrouw, nou, en, dat, is en uh, dat is inderdaad zo. Want ik, je zit zo'n boek te lezen en dan denk ik, wat heb je er eigenlijk aan? Het zijn allemaal toch heel veel dingen... Leuk. Ja, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel open deuren. Bijvoorbeeld dat mensen die gelukkig zijn de liefde... Ja, meer tevreden zijn met hun leven... minder kans hebben om ziek te worden. Ja, dat ja. kan je nou toch ook al zelf bedenken. Ja. Dus dat, is, dat is, vind ik altijd een probleem met dit soort boeken. Ja, wat ik wel leuk, ja, maar, maar één ding... Één maar toch vond je het vond ik, de moeite waard om het eruit nou, te halen? Nou, ik vond het wel de moeite waard om het eruit te halen. Uh, ook omdat ik nou eens wil zeggen dat ik probleem heb met dit soort boekjes. Dit soort sociaal-psychologische studies. Mm. Het, uh, ik ben altijd uh, naar de helft en denk ik... Uh, ja, nou, dag. wat heb ik... gedacht? Uh, en soms zit er iets in wat aardig is. Bijvoorbeeld ja. vrouwen hebben altijd de neiging om over de liefde te praten. in iets te doen wat je nooit moet doen, namelijk in een relatie. De staat van de liefde. Hoe staat het nu met ons liefde? Helemaal fout. Dat moet je nooit doen. Maar wie zegt nou het eerst, ik hou van je? De man. Nee. is 70 procent. Wonderlijk. Ja. Maar, uh, nou ja, maar prompt... er zal vast wel één zin zijn waarvan je dacht... Verrek, dat is toch bijzonder. Er is dus nou, met ik... dit soort dingen. Nou ja, maar daar ja, hoef je toch niet een heel boek voor te lezen? Nee, maar ja, dat is <laughs> de kenmerk ik wel. van de, de hele wetenschap, sociologie, die, uh, die vertelt je alleen maar wat wij al lang weten. Ja, ja, absoluut. Ja. En Tira Plonken is uh, bezig met impulscontrole, begreep ik. Daar is ze op geprovoceerd. Hm. Mensen die hun pulsen beter in bedwang hebben, die uh, gaan minder snel vreemd. Hm. Nou, dat hm. is logisch. Want het <laughs> is natuurlijk één ding destructief is in de liefde... Dan is het vreemd gaan, hè? Maar ook dat wisten we natuurlijk. Oh, zo <laughs> okay. is het. Oké, okay. maar goed, uh, dit boek aanschaffen, betekent dat je een hoop andere bladen niet meer hoeft te kopen. Stort Mag ik het zo samenvatten? Absoluut. Hey. Hartstikke goed. Dankjewel. Informatie op pagina 260 en op onze website nieuwshow.nl Hans Aarsman. Oh, oh. ja, sorry. Dat is muziek. We gaan wel muziek doen. We gaan muziek doen.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 ask you a question, and you give me a lie. Wat is dit? Leuk. de voor Instinker ook. Dit is Gabi Young. Other animals ask your, you a question. Oké, okay. Hans Alersman is verslingerd aan fotografie en toch bevredigde de fotografie hem niet, terwijl hij dat jaren geweest is. Steeds weer kwam hij tot de conclusie dat een mooie foto met maar een beperkt aantal handgrepen en volgens een paar principes wordt gemaakt. Veel interessanter bleek hij hier te vinden om het verhaal achter een foto bloot te leggen. En sinds 2004 maakt hij al voor de volksklant de rubriek... de Aarsman-collectie, waarin hij elke week een andere foto onder de loep neemt. En deze week verscheen zijn boek De Detective. waarin hij het verschil tussen fotograferen en observeren nog eens behoorlijk toelicht. Hans Aarsman, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja was je eigenlijk echt persfotograaf? Nee, hè? Je de, de hing daar zo'n beetje tegenaan. Ja, dus zo is het begonnen. Ja, hij is het begonnen met echt, van nieuwe revueur, trouw, groene volkskrant. Nieuws, nieuwsfeiten? Ja, ook reportages. Demonstraties en dat soort dingen? Ook wel gedaan, ja. ja ik heb alles al gezien. Het is ja. ook wel handig, want dat neem ik nu mee in, de, in het beoordelen van foto's. Dat je een beetje weet hoe een fotograaf er staat. Ja. En waarom dacht je op een goed moment nou, pff, nou, nou maar eens wat anders... Nou, ik, ik had van het begin af aan uh, al het idee dat uh, een foto moet altijd een soort vorm hebben. En dat die vorm niet weinig uh, recht doet aan hoe, hoe het werkelijk is. Dus bijvoorbeeld, wat, het, het wordt gewoon snel te mooi of het moet uh, herkenbaar zijn of het... Uh, niet al te chaotisch. Je vervalt te snel in schablonen om een verhaal te vertellen. Ja. Is dat het? En ik probeerde steeds van de schablon te wisselen. Dus ik heb wel zeg maar, drie, vier wisselingen gehad. Maar maand ging ik de camera scheef houden en met flitslicht werken. Gewoon op straat en bij mensen thuis. En, uh, en dan, daarna dacht ik van, nou nee, het moet, ik moet juist meer weer af tot nemen. Want het is veel te nadrukkelijk weer. En dan werd dat weer nadrukkelijk. Dus steeds kwam ik erachter dat die vorm op een manier met je de, vandoor gaat. Toen ben ik gestopt. En toen heb ik een tijd geschreven uh, voor theater, uh, roman. Uh, columns hier en daar. En toen via een omweg kwam ik eigenlijk weer... eigenlijk dankzij Sherlock Holmes in die fotografie terecht. En ik, kon, ik begon Sherlock Holmes te lezen, de verhalen. En die, ja, die manier van naar de werkelijkheid kijken. Hè, dat, je, dat je denkt, van, als ik nou goed kijk en goed denk... dan ga ik alles wel begrijpen en vatten en dan weet ik hoe het zit. Het gaat om het detail. Ja, het is dus het detail en uh, ja, natuurlijk ook het geheel. Uh, je, je, je, je doet de hele tijd uh, ga je heen en weer tussen, tussen het geheel en het detail. En om de, als je details ziet, vergeet je het geheel. En het is heel belangrijk, want dan vergeet je, de, ja, waar, je waar je aan gewend bent. Nou, je beschrijft in het boek, hè, de fotodetective... De, de dat is eigenlijk een verzameling uh, ja, essaytjes. Hoe, nee, ik zou hoe meer zeggen dat het zeg maar, de speurtocht is van de vorm... naar die manier van kijken zoals ik nu doe. Ja. En, en wat het op zou kunnen leven, als je op die manier met fotografie omgaat. Want uh, ik pik er gewoon even één uit, dat verhaal over die... Uh, de, de, de, over die uh, Sherlock Holmes, hè, waar het uh, boek zijn titel uh, aan uh, ontleent. Uh, wat, wat gebeurde er toen? Want je was in Londen. Ja. En toen? Nou, ik was, uh, ik, ik was toen al uh, in Sherlock Holmes. Hè. En uh, toen ben ik naar het museum gegaan op uh, Beekersdiet 221B. Dat overigens helemaal niet bestond toen uh, het boek geschreven werd. Toen ging de Baker Street maar het nummer 85. Detail. Ja, ik kwam daar binnen. <laughs> en, uh, en ik had gelezen, er is een scène tussen Watson, dus het hulpje van de Sherlock Holmes en Holmes. Watson die zegt voor de zoveelste keer, hey, wat heb jij toch dat je dingen ziet en ik niet? Nou, Holmes. het uh, je komt hier zo vaak bij mij over de vloer, Toetuban B is op één hoog. Uh, heb je wel eens geteld hoeveel treden er zijn op de, op de oh. trap? Nee, zeg, Watson heb ik nooit gedaan. Zeg, Kijk, net naar nou het verschil, 17 treden. Dus ik loop die trap op en het zijn... Het huis was nog niet eens gebouwd in het boek geschreven werd. Het zijn 17 treden. En, um, Dat hebben ze expres gedaan. Nou, Het is dus op standaard maken. Ja. Thuis heb ik ja. er ook 17. Oh, Oké. Okay. Maar ja, misschien is het Engeland dan weer anders. Maar ik kwam uh, geen foto genomen. Ik kwam boven en er was zo'n kamertje met allemaal van die poppen die je uh, allemaal scènes uit het verhaal van Shulings Holmes uh, voorstellen. Daar heb ik wel gefotografeerd. Het zag er een beetje raar uit. Echt zo fotografisch raar. En thuis dacht ik: waarom heb ik die 17 teden niet gefotografeerd? En, en, en dan, als je ze wel had gefotografeerd, wat had je daar dan aan gehad? Ja, wat heb je aan een foto? Ja, dan, je, je, je, De gedachte of de ontdekking heb je dan op een of andere manier in beeld. Ja. Het, het moet altijd met tekst in de fotografie. Er nou is ja, altijd verhalen erbij. Dat is het bijzondere natuurlijk ook van de column die je in de Vollerskrant uh, hebt. En ook weer in dit boek uitwerkt. Dat je eigenlijk mensen leert, in ieder geval mij. En dat zal voor ongelooflijk veel mensen gelden. Te leren kijken met toch meer van... Wat zit er eigenlijk allemaal in in die foto? En jij ziet er... 50 keer zoveel als, als, als ik of als iemand anders. Maar dat je in ieder geval mensen dwingt om eens te, eh, zich af te vragen. zeg, waar zit je hier nou eigenlijk naar te kijken? Ja, ja en het verlengt zich eigenlijk naar het bestaan. Dus eh, ook gewoon als je no normaal te kijken ik ook ontzettend om me heen. Zie ik steeds dingen die. Ja, maar het... laat het nou even bij die fotografie houden. Ja. Nou, het, het, het is, is het... eigenlijk niet zozeer kijken, het is meer denken. Want je zet wat je ziet af tegen wat je weet. Dat is wat je steeds doet. En dat verschil, daar, daar ga je op in. Ingerid, dus ja. Het Holmes kijkt wat niet klopt. He? Je loopt de kamer binnen, iemand is daar vermoord. Die is er niet meer. Ja. Wat klopt er niet? En volgens mij kijk jij ook bij een foto, wat klopt niet? Ja, wat, wat is er aanwe aanwezig wat, wat er niet zou moeten zijn? En andersom, ja. wat is er niet aanwezig ja. wat er wel zou moeten zijn? gegeven ja. de omstandigheden. Ja. Ja. Dus er je... dus dus zijn foto's waarin iets niet klopt. Ja. En of niet, niet klopt, ja. Ja, of wat, wat zegt een merkwaardig detail opeens over het hele verhaal? Ja, wat onthult het. En het is ook heel vaak, wat ik het meeste tijd kost... en het, en het meeste oplevert is dat ik me verplaats in die persoon op de foto. Dus ik vraag me gewoon af, als ik daar zou staan, hoe zou het zijn? Hoe was het ervoor, hoe was het erna, waar maakte ik me zorgen over... Welke bagage had ik bij me, in mijn hoofd. Je bedoelt, je verplaatst je in de fotograaf? Nee, in de persoon. In de persoon die op de foto staat? Ja, fotograaf maar ook. Ook, ook in de pers persoon van de fotograaf, daar ja. verplaats je ook in. Ja, gewoon om, om op idee te komen van hoe is het daar? Nou, dat je dus denkt, waar heeft hij gestaan bijvoorbeeld? Ja, en bijvoorbeeld staat hij in een menigte, dan kan je moeilijk naar achteren. Want als je twee meter naar achter gaat, dan sluit de menigte voor je neus en is het onderwerp uh, buiten beeld. Dus je moet op je onderwerp blijven, al dat soort dingen. Die betrek ik Krijg je veel reacties van mensen op die rubriek in de Volkskrant? Ja, ik krijg mensen die meer zien dan ik. Ja, dat is Kun je daar eens een leuk voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld gisteren stond de foto erin. En dat was die Breivik, die werd rechtszaal... kwam hier binnen en er was even de vraag... of hij nog een tijdje in vorenres moest blijven. Ja, het was natuurlijk een eitje dat dat moest gebeuren. En hij maakte een soort rechts-SMX-groet... Een soort Hitlergroet met de hand op zijn borst. En stak hij zijn hand vooruit. Maar ze waren geboeid. Dus ze predieden met twee handen. Dat zag een beetje vreemd uit. Alsof hij ze opnieuw wil, wilde laten boeien. Zo, stak hij ze uit. En linksboven was een beeldscherm. En ik nam op een manier gewoon aan dat hetzelfde beeld op het beeldscherm was als die scène. Maar vanuit een andere hoek. Maar toen kreeg ik dus van uh, me meerdere lezers. Een, een, een twi met Twitter gaat dat dan. Mm -hmm. Een berichtje van, uh, maar die scène. Het, het, zijn handen zitten op een andere plek dan uh, in, in de foto. Ah, dat, ah, dat was er dan zo een. En dat gebeurt bijna elke week. En... en dat komt simpelweg door de vertraging. Ja, er zit zo'n timelapse in. Ja. Maar goed... Nou, het... Daar had je verder niks aan gehad. Als... Dus ik schrijf ook wel dingen eruit die ik denk... van, nou, dat past dan niet in het geheel. Want ons blijft in de gang. Dan wordt het een beetje een opzomming. Ja, maar die mensen vinden het natuurlijk leuk om jou te verbeteren. Ze denken, ja, nou, hij nou. denkt dat hij het zo goed ziet. Nou, wij zien het nog beter. Ja, dat vind ik, dat vind ik ook leuk. Dat vind ik te, te steken. Dat, uh... Want ja, je ziet ongelooflijk veel dingen over het hoofd. Ook ik. Uh, maar goed, als, als een foto altijd... Dus, ja, zo'n... Uh... Gestuurd wordt door de smaak en de overtuiging van een fotograaf. Hè? Want dat is wat jij eigenlijk ook, ook, ook zegt. Is hij dan nog wel uh, geschikt om iets over de werkelijkheid te zeggen? Nee, nou, dat is, doet de foto ook eigenlijk niet. Doet de foto niet? Nou, het lijkt ontzettend op de werkelijkheid, maar er is zoveel weg. Je hebt de omgeving is weg. Wat er voor gebeurde is weg, wat er nagebeurde is weg. Wat er achter gebeurd is weg. Dus je ziet iets wat achter iemand zijn rug zit. Jij kan op een krukje zitten of op een stoel. Dat, dat, dat, Misschien heb ik wel geen attireert. benen. Sillen heb je geen benen. Ja. Dat is allemaal dingen die je allemaal op een of andere manier extrapoleert... en in een flits van een seconde op een of andere manier invult. Dat is ook de creatieve, de verbeeldingskracht van fotografie. Maar dat is ook waar ik ontzettend op moet letten... dat ik daar niet intrap, maar steeds mezelf afvraag... ja, wat zie ik eigenlijk? En dan heb je nog heel veel culturele dingen... Maar die fotograaf wil juist die illusie geven. Die maakt die plaatjes niet voor niks en die kadrering is ook niet voor niks. En die let uh, juist op de belichting. En waarom de belichting van de ene kant moet komen en niet van de andere kant. Dat zijn allemaal wel keuzes waar hij over nadenkt. En dan neemt hij het plaatje en dan hoopt hij dat het resultaat goed is. Ja, ik denk dat het meer patroonherkenning is. Daarom daar zit de fotograaf ook in één stijl. Die kunnen niet in, st in stijlen wisselen. Bijna zeldzaam, maar dat het wel kan. Ze hebben een soort schabloon in hun hoofd. hebben heel veel fotografie te zien en hun eigen fotografie ook. En dingen waar ze van houden. En dat herkennen ze op het moment dat ze iets zien. En dan kun je heel snel, leren heel snel te reageren. Dat, dat voel, daarom voel ik het ook zo als een beklemming toen ik nog fotografeerde. Dat je zo. Ja, weet je, er zinkt het als een soort kantenklare patroon in je hoofd. En dan zie je iets, en denk je, oh, dat is er eentje. Twee vrouwtjes op een bank in het, in het park. Ja, of je denkt bij jezelf. Door je net een uh, seconde te laat. Ja. Dat is natuurlijk ook wat je Stand vaak hebt, of niet? Ja. ja. ja. <laughs> dus het oog zoekt wat hij al kent. Ja, dat, dat doen natuurlijk mensen die kijken ook. En wat ik doe, is daar juist dan weer dat weer uiteenrafelen. Van wat is er echt? Ja. Bijvoorbeeld je bijvoorbeeld foto's van Ed van der Elske? Vind je dat ook? Niet de werkelijkheid? Nee. Oh. Nee, is, nou Weet. ja, dit is het ook wel, maar het is het ook heel. Dat, nee. Maar dat is die verbeeldingskracht van fotografie. Het suggereert heel erg. Dit is echt, en tegelijkertijd is het, het helemaal niet. Dat vind ik er leuk aan. Je Daarom gaat kom ook, er ook steeds weer op terug. Ja, ja, want je blijft er toch lekker mee bezig houden met die fotografie. Het ja, in die zin is het is heel anders dan wat voor mening ben ook. En het is ook. De spanning van fotografie is dat het op het ene moment het beeld gemaakt is. Schrijven kun je gewoon schrappen, filmen kun je editen, schilderen kun je met je kwast nog mm. eens overheen. Alles kun je gewoon naderhand. Als je niet Photoshop de tenminste in fotografie, hmm. dan is het echt het ene moment. Ja, ik vind dat het meer op vissen lijkt dan op op welk medium. ook <laughs> is die fotografie beter geworden door de mogelijkheden van die beeldmanipulatie. Nee, allesbehalve, het, het is in een heleboel kringen is het meer op schilderen gaan lijken. En ja, schilderen heb ik niks op tegen, maar dat moet je met een kwast doen. Hmm. Je gaat ook drie dagen in het theater staan de komende week. Toch in een kleine ja. komedie? Wat ga je daar? Uh, een, uh, de... een toneelschool in Haarlem. Oké, okay. maar goed, wat ga je daar doen? Uh, dit, dit, Even uh, heel kort, toch? Uh, dat, ja, dat gaat over de, um, de verwachtingen die, die bepalen wat we zien. Dus omdat je bepaalde dingen verwacht, zie je heel veel dingen niet. En dan gaat eigenlijk de hele show dus over. Dus je gaat gewoon heel veel foto's laten zien en daar ja, vertellen je. heel veel bij. dingen. Het is ook heel theatraal. Het is okay. niet alleen maar plaatjes. Nou, we zijn ontzettend benieuwd. Ja. Nou, Dank je wel. Uh, het boek heet dus De Fotodetective. Uh, het is een uitgave van Podium en meer informatie via nieuwshow.nl. Dankjewel, Hans Aarsman en succes in het theater. En wat hebben we straks in de Kamer Breed nog? Pete? Een boel. Elko Brinkman komt, uh, voorzitter van Bouwend Nederland... en fractievoorzitter natuurlijk in de Eerste Kamer van het CDA. Mariette Hamer komt aan het woord, heet de Kamerlid en Bas Eenhoorn van de VVD en nu burgemeester van Alphen aan de Rijn, uitverrichter voorzitter natuurlijk ook van de VVD. Wij zijn er volgende week weer. Ja. En tot dan. Ja. Dag. That was wonderful. Bravo! Oh, I loved it. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, the parts of it that weren't very good And though. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. Give them away. Hey, boo. Boo. Zes weken staken de schoonmakers al. Wat wel? Really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 Het nieuws van alle kanten. Opium, de kunst- en cultuur talkshow met Koinhoud Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, hè? Dat vond ik echt uh, toppen van Dat ja. vond ik al een beetje gezijd. En ja. swingende muziek. Opium vanavond half elf bij de Avro, Nederland 2.